8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Vrouw aangehouden na brand in wooncomplex Portugaal. Beveiligers willen hardere aanpak van geweld. Een grensrechter zocht de situatie zelf op, zegt advocaat van verdachte. De politie heeft een vrouw van 36 aangehouden. vanwege de brand in een wooncomplex in Portugaal. bij Rotterdam. Bij de brand vielen vannacht vier gewonden. Eén van hen is er slecht aan toe.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 Zo'n 7% van de bestellingen werd te laat bezorgd. Dat zijn ongeveer een half miljoen orders, blijkt uit gegevens van marktonderzoeker Q&A. Volgens de onderzoekers is dat een stijging van 50% vergeleken met december 2011. De marktonderzoeker denkt dat de nadelige effecten voor webwinkels klein zijn... en zegt dat veel mensen hun ergernissen aan het einde van het jaar weer zijn vergeten.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 De oppositie noemde het uitstel ongrondwettelijk, maar het hof is het daar dus niet mee eens. Chavez zou vandaag worden beëdigd voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar, maar hij is niet op tijd hersteld van een operatie tegen kanker. Dan is het weer nog zwaar bewolkt, plaatselijk wat motregen. Aan het einde van de middag gaat het in het noorden harder regenen. Het wordt ongeveer zeven graden vandaag. Vanavond trekt de regen naar het zuiden, morgen zonnige periode en langs de noordkust wat winterse buien. AMB verkeersinformatie Het is iets minder druk dan normaal op donderdagochtend. Normaal zitten we over de 100 kilometer in totaal. Daar zitten we nu nog onder. Er zijn wel wat ongelukken die voor extra vertraging zorgen. Dat is op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp... 12 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. Ook op de ring A10-zuid richting Den Haag... tussen Schellingwouden en de rij 11 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dan ook nog een ongeluk op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Dijl en de afrit Arkel 10 kilometer.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Internetwinkels draaiden uitstekend in december. Maar er werd zoveel verkocht dat lang niet alle bestellingen op tijd werden afgeleverd. De brancheorganisatie reageert. En Vogel 2013 barst los in Apeldoorn. Oh. 16.000 in totaal zijn er straks te zien en te horen. En de beveiligers vragen om meer aandacht voor de toenemende agressie waar ze mee te maken hebben. U hoorde dat net in het bulletin. Beveiligers worden net zo vaak als agenten geconfronteerd met agressie. Zowel verbaal als fysiek. Mayno Remmers is bij een beveiligingsbedrijf. Kijkt mee over de schouder van de beveiligers, Mayno. Hoe gaat het daar? Ja, ik luister mee met en kijk mee met Martin. Zit in witte bloes met de V erop. Want zo hoort het, op de meldkamer gedempt TL-licht, vier schermen voor zich en prioriteitsmeldingen komen binnen. Er zijn veel mensen bij die het verkeerde code intoetsen van het alarm, hè. Ja, dat zijn er in de ochtenduren heel veel. Een, uh, zeg maar een procent of 95 van de alarmmeldingen zijn, uh, zijn loze meldingen door verkeerde bediening of uh, ja, zulke soort zaken. We hebben het deze ochtend over de mensen die u ook aanstuurt... en aan de telefoon hebt, hè? de mensen in het veld... de mensen die rondrijden op bedrijventerreinen... vaker, steeds vaker ook last hebben van agressie. Merkt u dat ook? Ja, je hoort uh, regelmatig dat uh, doordat er toch wat meer inbraken zijn... de surveillanten, inbrekers overlopen. Ja, en dat zijn meestal geen leuke situaties. Maar goed, daar zijn wij... Uh... Luisteren jullie dan mee? Uh, als de surveillant ter plaatse is, weten we waar hij is. En op het moment dat de surveillant ziet dat er daadwerkelijk uh, iets is... en dat er agressie is, hoeft hij maar één knop in te drukken. En dan staan we constant in verbinding met hem. En een collega-centralist is dan in verbinding met uh, de komt politie. Komt de politie dan snel? Ja, die zijn er meestal wel heel snel. Want omdat... we krijgen nu de nieuwe landelijke politie... is sinds 1 januari van start gegaan. En er zijn er wel meldingen geweest of berichten geweest. Onder andere politievakbond hebben gezegd... het gaat langer duren voordat de collega's ter plaatse zijn. Ja, dat moet u niet hebben. Nee, in de... In dit soort situaties met, uh, met agressie dan uh, reageren ze vrij snel. En dat, uh, we houden ook meestal de verbinding open zodat we locaties door kunnen geven. Omdat uh, ja, wij die ook af kunnen zien via uh, satellietverbindingen ja. die er zijn. Dus wij kunnen ook daadwerkelijk zien waar de surveillant zit. En wat er aan de hand is. En wat er aan de hand is. Was het een beetje rustige nacht, Martin? Ja, dat uh, was goed te doen vannacht. Het was goed te doen vannacht. Ja, vannacht wel. <laughs> ja. We, dus mee. Uh, we gaan naar de voorzitter van de Nederlandse beveiligingsbranche, Letitia Griffith. Mevrouw Griffith, goedemorgen. Goedemorgen. Neemt het echt uh, sterk toe, de aantal meldingen van agressie tegen beveiligers? De laatste uh, jaren uh, was het moeilijk om dat aan te geven omdat er niet eerder onderzoek naar is verricht. Er was wel een vermoeden. En het afgelopen jaar is gebleken dat twee op de drie beveiligers in uh, contact komt met uh, agressie en geweld. En dat zijn dan met name de beveiligers op straat, of in de winkels, of bij grote evenementen? Het zijn met name beveiligers die werken in de winkelsurveillance, toezicht en handhaving. Dat wil zeggen op straat, uh, parkeerwachters. Maar ook uh, beveiligers die evenementenbeveiliging doen. Mevrouw Grefitt, wat komen deze beveiligers allemaal tegen? Wat, wat gebeurt er allemaal met ze? Uh, fysiek geweld, dat betekent slaan, uh, spugen, uh, schoppen.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 En dat er dus ook dubbele straffen geëist moeten worden. Je kunt natuurlijk als samenleving die norm ook stellen uh, door de strafmaat te verhogen. Uh, hoe wordt er op dit moment uh, geoordeeld daarover? Dat is onduidelijk. Het openbaar ministerie zegt dat er, eh, als het gaat om beveiligers, altijd eh, dubbele straffen eh, geëist worden. Ja. Eh, dat kunnen wij niet eh, controleren. Eh, dus wat ik wil doen als voorzitter van de Nederlands Veiligheidsbranche, is met het openbaar ministerie in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat eh, iedere officier van justitie in strafzaken eh, tegen eh, beveiligers, waarbij sprake is van geweld eh, en agressie, dat een dubbele straf geëist wordt en dat de rechter natuurlijk ook die dubbele straf straf uh, oplegt. Ja, want dat is natuurlijk niet gegarandeerd. Hè? Dat zag je ook bij het Supersnelrecht naar uh, na ja. Oud en Nieuw. Die zwaardere straffen, dat is niet gegarandeerd. Daar gaat de rechter over, dan moet het in de wet staan. En daar heeft de beveiliger niet een bepaalde plaats. Nee, en, en daarom het onderzoek en mijn pleidooi. En dat is dat uh, je met je handen af moet blijven van beveiligers. Agressie en geweld op de werkvloer, buiten in de publieke ruimte... bij een evenement, in een winkelcentrum is niet acceptabel en wij moeten een duidelijke norm stellen. En daarbij hebben wij de steun van het Openbaar Ministerie hard nodig... die zegt, in gevallen waarbij sprake is van geweld en agressie tegen beveiligers... eisen wij een dubbele straf. En we hopen dan ook dat de rechters de dubbele straf opleggen. Goed. Mevrouw Kinwit, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Hoe valt dat bij jou, Mino Remmers, op de plek waar al die meldingen binnenkomen? Uh, misschien ja. wel harder straffen. Zou dat helpen? Nou, de mensen hebben er wel last van. En in toenemende mate merk ik dat geldt vooral voor de mensen die in de, ja, in de horeca werken met name. Maar het geldt ook voor Jeroen die naast mij staat, die uh, bedrijfsterreinen doet. En uh, soms zijn het ook letterlijk de klanten die lastig zijn. Ondertussen, trouwens, regent het inbraakmeldingen hoor. Want ja, de bedrijven beginnen even meeluisteren. Martijn Planken, regionaal Alarm Servicecentrale. Ga naar telefonisch contact in verband met alarm. Witte bloes met een V erop onder gedempt TL-licht... op het hoofdkwartier in Schiedam. Talloze schermen met meldingen. Je hebt hoge prioriteit en lagere prioriteit. Maar als er echt wat aan de hand is, luistert zelfs de politie mee. Begrijp ik. Met Martijn Planken, Trigion Alarm Centrale. Goedemorgen. Uh, ik ben op zoek... Ja, is hij thuis? En Martin noteert alles en typt het gelijk in. Met Martin regionale Alarmcentrale. Goedemorgen. Daar gaat het inbraakalarm af. Is goed. Dank u, vriendelijk. Goedemorgen. Ja, dat, Martin is druk bezig met Meldt bij Jeroen Buis, Die um, heeft het ook wel uh, uh, uh, ja, uh, ondervonden. En, en u hebt ook een collega gehad die lastig gevallen werd. Hè? Onder andere binnen een bedrijf zelf. Dat klopt. Wat gebeurde er? Het uh, personeel wou weer een nooddeur naar buiten... omdat het er is naar zijn auto... En mijn collega sprak hem op aan. Dat, dat, Die zijn, we gaan gewoon via de hoofduitgang, want het is afgesproken. Ja, dat klopt. Dat wilde de baas. Dat wilde de baas zo. En uh, hij werd een beetje handgemeen. Ja? Tegen, uh, een beetje handgemeen, dan wordt dat dan ook echt vervelend? Uh, zeer vervelend. Ja. Maar dat is toch gek, dat is de, de klant. Dat is het bedrijf waar jullie voor werken. Dat klopt. En hebt u dan, want u hebt in uw, binnen, in uw zak, hebt u een kastje. Dat klopt. En drie, Zou je de knop indrukken? Uh, moeten we dubbele knop indrukken. Dan wordt de meldkamer gewaarschuwd, wordt gelijk de politie ingeschakeld. En de meldkamer schakelt de teamleider in en de region mensen om te plaatsen te komen om de assistentie te verlenen. Ja. Extra straffen, zijn jullie voor? Nee, we zijn niet voor straffen. Nee, Dat mag het bedrijf zelf doen. Moet het bedrijf zelf maar doen. Is toch wel een leuk vak, hè? Zeker een leuk vak. Ja, dat wel. Ja, <laughs> toch wel. Misschien heeft u de beelden wel gezien. Een grote bal met twee mensen erin stuitert een sneeuwhelling af. En uiteindelijk een ravijn in. Zorbing heet het, als het goed, af. goed gaat. Maar dit niet. Dit liep niet goed af. Hoort u zo meer over naar de Verkeersinformatie. Bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, het is minder druk dan normaal op donderdag. We hebben wel wat ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam loopt het vast... tussen Gooi en knooppunt Watergraafsmeer. 12 kilometer daar. Het heeft te maken met het ongeluk op de ring A10. Daar kom ik zo op. A9 Diem richting Alkmaar tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoefendorp. 12 kilometer door een ongeluk. Dan de ring A10 zuid richting Den Haag, een ongeluk ook daar. Tussen Schellingwoude en knooppunt Amstel 9 kilometer, de weg is daar wel weer vrij. En een stilgevallen vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A28, Zwolle richting Hogeveen. Tussen de afrit Omme en de afrit nieuw 3 kilometer en de rechter rijstok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan even terug naar uh, pakjesavond en de decemberweek. Want internetwinkels hebben een uitstekende decembermaand op zitten. Er werd veel meer online gekocht dan in december 2011. Maar dat succes heeft ook een kierzijde, want tienduizenden cadeautjes kwamen te laat. Frank Kwiks van marktonderzoeker QA.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 We praten erover door met uh, de voorzitter van de brancheorganisatie van webwinkels. Thuiswinkel.org, Wijnand Jonge. Directeur bent u trouwens, meneer Jonge. Goedemorgen. Goedemorgen. 7% van de bestellingen te laat. Hoe komt het? Ja, ik denk dat het, uh, wat we zien is natuurlijk dat er veel meer uh, bestellingen zijn gedaan in de kerst en sinterklaas Meer dan 40% meer bestellingen dan het jaar daarvoor. Dat betekent natuurlijk heel veel meer pakketjes. Die moeten allemaal afgeleverd worden en, en natuurlijk ook allemaal op tijd afgeleverd worden. Een andere trend die we zien is dat gewoon consumenten veel later uh, bestellen. Dus uh, bij wijze van spreken op uh, 4 december s'avonds denken, nou laten we eens wat Sinterklaas spullen be, uh, bestellen. Die ja. zijn al keurig op 5 december uh, gearriveerd. Ja, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg, hoe komt het dat ze te laat zijn? Ja, ik denk dat het uh, komt omdat uh, veel webwinkels natuurlijk gewoon de enorme hoos, die nog veel groter was dan het jaar daarvoor, uh, misschien niet uh, voldoende hebben zien aankomen. Uh -huh. En uiteraard moet het dan vervolgens ook nog allemaal gedistribueerd. Het moet allemaal in die, in die vrachtwagens. Het moet allemaal uh, afgeleverd worden bij de mensen thuis. Nou, goed, dat heeft gewoon voor een, uh, ja, dat heeft een enorme uitdaging gezorgd. Een enorme uitdaging. En, en, en waar zit dat de kern van het probleem? Want u zegt het het kan en bij de webwinkels liggen en bij de bezorgers. Nou, ik zeg niet dat het bij de bezorgers ligt, Want het is gewoon de verantwoordelijkheid van de webwinkels... Uh, dat uh, het spul gewoon op tijd aankomt. Nee, precies. Maar, maar, maar de bezorging kon het wel aan, die enorme hoeveelheid. Nou ja, goed. Uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal wel uh, verscheept worden. Het moet allemaal natuurlijk uh, naar distributiecentra toe. En het moet natuurlijk ook allemaal wel door de uh, pakketdiensten afgeleverd worden. Dus ja. er is een hele keten uh, van, uh, van, van mensen die daar aan keihard aan werken. Ja, maar u zegt uh, het, het ligt niet aan de pakketdiensten. Dus dan ligt nee, het echt nee, bij de webwinkels. Ik denk niet dat het zeker aan de pakketdiensten... dat zal ongetwijfeld ook een rol spelen... Hmm. Maar nogmaals, ik wil de verantwoordelijkheid niet daarop afschuiven. Ik vind dat het de verantwoordelijkheid is van de webwinkel om uh, te waar te maken wat ze, wat ze beloven. Nou, heel vaak wordt beloofd om uh, cadeautjes binnen 24 uur of binnen drie tot vijf dagen... Dus ja, dus wat, wat, wat u zegt, meneer worden. Jonge, um, mensen bestellen het dan op 4 december, verwachten dat dat op 5 december uh, in de bus is. Dat, dat beloven de webwinkels ook, dus vandaar. Ja, nee, dus dat is ook uh, terecht. Uh, hè. En ik vind ook dat consumenten erop mogen moeten, moeten vertrouwen. Natuurlijk is het uh, verstandig en wijs uh, om niet tot uh, 4 december te wachten. Hè. Dat, doen we, ja. dat doen we nergens, maar dat is al niet te min. Ik vind dat datgene wat je belooft, moet je gewoon waarmaken en Daar zullen we gewoon kijk, ons best voor moeten doen om dat het volgend jaar uh, beter ja. te doen. Want meneer Jonge, dit is wel een levensader van, uh, van de webwinkels. Hè? Dat op tijd en zorgvuldig bestellen. Absoluut. Hè? De van de webwinkels, dat is ook een van onze ja, unieke selling points. Daar moeten we het ook van, van hebben. En consumenten moeten erop kunnen vertrouwen. Uh, ik weet dat uh, er heel hard aan gewerkt wordt bij heel veel webwinkels... om dat gewoon goed voor elkaar te Hoe hebben. dan? Want het, het lijkt het gewoon een kwestie van meer personeel. Nou, er is ook een kwestie van meer personeel. Maar nogmaals, op het moment, vergelijk maar met, uh, met een bakker uh, op de hoek van de straat. Hè, op het moment dat je uh, krentenbollen aanprijst. en die zijn allemaal beschikbaar. maar dat stelt dat het hele dorp uh, vervolgens die krentenbollen komt halen. Ja, op een gegeven moment is dat op. en op een gegeven moment kun je niet meer meer personeel erbij halen. dan uh, echt beschikbaar is. Uh, los daarvan, wij moeten gewoon ervoor zorgen dat, dat, uh, dat we onze zaken op orde hebben. En dat zullen we volgend jaar uh, met enorme energie uh, aanpakken. En dan uh, is het voor de consument gewoon lekker en goed zaken doen. Kijk eens, uh, N93 zegt een luisteraar hier op Twitter, is op tijd afgeleverd. Dus, of 33 procent, dat is misschien ook wel aardig om even te melden. Ja, goed. Dank. Wijnand Jonge van de brancheorganisatie van Webwinkels. We schakelen over naar niet het tropisch regenwoud, maar naar een sporthal in Apeldoorn. Want daar worden de Nederlandse kampioenschappen voor foyerre-vogels gehouden... Vogel 2013 heet het. Op de tentoonstelling zijn de komende dagen meer dan 16.000 vogels te zien. En te horen. Ik kunt het zo gek niet bedenken. Er zitten vleugels aan en het zit in de Amerikaanse halen. Canaries in diverse kleuren, posturen en vormen: pakieten, papegaaiachtige, tropische vogels, zebravinken, Japanse meeuwen, vinkje, putters, seizen, kneuters, zangkanaries, waterslagers, timbrado's, harzers, kwartels, duiven. Henk van Hout. Voorzitter van de Bond van Vogelliefhebbers. Een onafzienbare rij met kooitjes. Het, uh, het idee is in de eerste plaats uh, het, het wedstrijdelement. Hier wordt een zware strijd geleverd om de hoogste eer te behalen. En daar komen heel veel liefhebbers en kwekers op af. U bent zelf ook keurmeester. Wat maakt een vogel nou een winnaar? Voor een, elke vogel, daar zijn standaard eisen voor geschreven. En dat is in de eerste plaats dan natuurlijk. Zijn kleur die hij bij zich heeft, een eventuele tekening die op die vogel zit. En daarna wordt die vogel op zijn uiterlijk beoordeeld, voor wat betreft zijn conditie en zijn bevedering en zijn algemene uitstraling. Ja. Een vogel heeft een uitstraling? Een vogel heeft een uitstraling, net als een mens en een hond en een kat. Adrie Groen, vogelliefhebber. En een van degenen die me... meedoet met de wedstrijd? Ja, ik stuur eigenlijk al wel, nou, 20 jaar stuur ik al wel in naar de, naar de bondshow. Nee. Waar kijken we hier naar? Dit is een Isabel Wit. Een kanarie? Een kanarie, ja. Is dit uw beste kanarie? Wel een van de betere, ja. ja. ja. Hoeveel nou, vogels heeft u dan thuis? Nou, oh, ergens er zo'n rond de 150. Zo, gaat heel veel tijd in zitten, denk ik. Ja, want ik wist die vroeg vroeg morgens en, ja. uh, en s'avonds na de eten even, uh, even wat te doen. Uh, even. Die hij ook wel nodig om, uh, om mee te kunnen in, in, in die top. Dit zijn werkelijk prachtige vogels. Fel rood met fel blauwe kleuren. Ja, we staan hier bij de penant Roselle. Henk van Hout, is het nou ook niet een beetje stressvol voor die vogels... om met z'n allen hier in zo'n sporthal te zijn? Nee, deze vogels die zijn ook gewend aan mensen. Die worden thuis elke dag door hun eigenaar liefdevol verzorgd. En ze zijn gewend aan mensen. Wat is er nou zo aantrekkelijk aan het houden van een vogel? Het aantrekkelijke daarvan is dat je als mens bezig bent met dieren... Je kunt ze niet aaien, je kunt ze niet uithalen, je kunt er alleen maar naar kijken. Nou, pas wel. Je hebt daar ook sociaal contact mee met een vogel. Een vogel leert jou kennen en jij kent de vogel. Kijk, en dan zie je het sociaal contact. Hij ziet daar wat er zijn, hij meldt zich en hij wil, hij wil met ons praten. Wat zegt hij dan? Ja, ik ken zijn taal niet, maar je hebt heel goed kans dat de eigenaar die elke dag met deze vogels bezig is, dat die begrijpt wat hij bedoelt. Ja, maar ze maken wel een beetje veel herrie. Je maakt geen herrie. Dit is het mooiste geluid wat je horen kunt. Volgens mij hij ons uit. Vogel 2013 gaat vandaag open in Apeldoorn. U kunt daar meer over horen op Radio 1 vanaf half elf bij Lijn 1 van de NTA. Het is vier minuten voor half negen. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 Journaal. Zorbing, een betrekkelijk nieuwe sport die uh, een flinke kick moet geven. Maar, we hebben het gezien, kunnen zien, uh, behoorlijk gevaarlijk blijkt. Bij Zorbing gaat iemand in een... Opgeblazen bal zitten die van binnen dan hol is om zo'n helling af te dalen. Deze week ging het goed mis in Rusland. Twee vrienden rolden aan de verkeerde kant een skipiste af en stortten een kilometer naar beneden. En een van hen brak zijn rug, overleefde het niet. De ander ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. We praat hierover met Benedict de Vrezen van V Formation, een Vlaams bedrijf dat gespecialiseerd is in opblaasbare attracties. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Vrezen heeft u ook zo'n uh, zorpbal? Ja, dat klopt. We hebben er een, uh, een paar in ons schema eerlijk gezegd. Dus we hebben de bal, zoals u kan zien in het filmpje, ja. die dus doorzichtig is, waar je ofwel water kan in doen, dat de personen eigenlijk in een soort van wasmachine kunnen uh, terechtkomen of waar dat je in een harnas zit. Ja, want dan dat zagen we... Nog eens... ja, we zagen dat ook op het filmpje, dat die jongens wel ja. vast zaten, hè? Ja, ja, dat klopt. En zij hebben dan nog eens... De pech gekend dat ze met twee in een zorp zaten en die, die ballen die gaan toch tot 360 meter diameter en die kunnen eigenlijk op een hellend vlak naar beneden amper tot stilstand komen omdat ja, de zwaartekracht zorgt ervoor dat die personen een gewicht had. ...altijd maar opnieuw snelheid ja, precies. investeren in die bal. En, en ja, dat is inderdaad goed misgelopen. Ja, ja. Ik, want... uh, voor de mensen die het filmpje niet hebben gezien... Um, ...je kon ook uh, zien op de helling dat verschillende omstanders... ...probeerden die bal tegen te houden, maar dat, dat, dat, dat lukte natuurlijk niet. Hè? Ja, Nee, dat is, als, als je dat nu bekijkt vanuit het standpunt van iemand die daar professioneel mee bezig is... ...dan het is het jammer dat daar inderdaad iemand uh, zijn leven bij laat... ...omdat die organisatie moet eigenlijk levenslang worden geband uit de sector... Want het is zelf eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, bijna levens uh, inzetten ook om die bal te doen stoppen. Yeah? Want je kunt Zo dat gevaardig. eigenlijk nooit niet doen stoppen door een persoon. En dat is ja, de manier waarop dat ik dat gezien heb. Ik heb dat zelf ook op onze website vermeld. Dat eigenlijk dergelijke ja, piraten, bij wijze van spreken, ons, onze sector een beetje in de verdoemenis helpen. Want dat is een, een heel leuk product om te doen. Maar op die manier ja, krijg je daar natuurlijk weinig reclame van, ja. van terug. Hè. Maar meneer De Vrees, u heeft dat filmpje ook gezien. Waar zat de grootste fout? Dat ze er nou met z'n tweeën in zaten en daardoor veel snelheid genereren... of dat er simpelweg geen hekken stonden? Wel, het is zo so dat in, in België en Nederland wordt dat... want wij hebben nu ook niet de luxe die de Caucasus heeft... wordt dat vaak van een, een kunstmatige helling gedaan. En dan rol je bijvoorbeeld van een opblaasbare schans... Van, van, die van ons is zeven meter hoog... en dan weet je dat je ongeveer een acht à tiental omwentelingen maakt. En dan kom je vanzelf tot, uh, tot stilstand... Daar hebben ze gewoon de fout gemaakt om als het ware van een zijarm van een skihelling, of, of los van het feit dat het nu een skihelling was of niet, van de zijhelling te vertrekken, waardoor dat ze eigenlijk op volle snelheid in een eerste dal kwamen, en daar moesten dan zogezegd de personen van de organisatie die bal tot stilstand krijgen, wat dat op zich nooit haalbaar is, heeft hij hoofd, het hoofdpad naar beneden gekozen, en ja, dan was er geen terugweg meer, en die twee personen ...hebben dan eigenlijk altijd maar meer en meer snelheid gegeven aan die bal. En die snelheid die wordt omgezet in kracht op het harnas. En die stof zelf, die, die uh, doorzichtige stof, die kan die kracht nooit niet aan. en die, okay. die, Ik kan me voorstellen dat die persoon die het leven laat heeft... ...daarvan zal het harnas gewoon afgescheurd zijn. En die gaat gewoon eigenlijk naar beneden gevallen zijn. En ja, uh, dat moet een akelig zicht geweest zijn. Hoor. Maar hier, hier in Nederland gebeurt het wel veiliger en in België, meneer de Vrezen? Ja, ja, ja, toch wel. Uh, er zijn niks aantal spelers in België die het doen, in Nederland ook, maar nog eens, als het is dat het gebruikt wordt op evenementen, is het vaak vanop een, een, een kunstmatige helling. Nee. En als het niet vanop een kunstmatige helling is, en dus eigenlijk een natuurlijke helling wordt gezocht, dan wordt er echt wel gezorgd dat er op een of andere manier een, een, een stootkussen wordt voorzien. Niet door mensen, maar door ook een opblaasbare matras of iets anders die dat kussen kan tegenhouden, dan worden er ook naders voorzien... die aan de zijkant staan. Dus dan kun je eigenlijk niet anders dan de bal op een gecontroleerde manier... doen stoppen. Goed. Um. Dank u wel, meneer De Vrijze, dat u ons even wilde bijpraten over zorbing. Oké. Okay, Benedikt probleem, De Vrijze ja. van V-Formation is een Vlaams bedrijf gespecialiseerd in opblaasbare attracties.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 Mensen die particuliere beveiligers slaan, bespugen of intimideren... moeten net zo hard worden aangepakt als mensen die de politie belagen. Dat zegt de brancheorganisatie van beveiligers. Wij vinden ook dat het nadrukkelijker en ook zichtbaarder geëist zal moeten worden... door het Openbaar Ministerie en ook opgelegd moet worden door de rechter. Het moet namelijk duidelijk zijn voor de daders... dat ze ook met hun handen af moeten blijven van de beveiligers. Tweederde van de beveiligers zou vorig jaar te maken hebben gekregen met geweld. Dat is ongeveer net zoveel als bij politieagenten. De politie van Rotterdam heeft een vrouw van 36 aangehouden... voor de brand in een appartementencomplex afgelopen nacht. Bij die brand raakten vier mensen gewond. De bewoners van 40 appartementen werden vanwege de rookontwikkeling... naar een nabijgelegen basisschool gebracht. De brand ontstond in een van de woningen... die wordt gehuurd door een zorginstelling, de politie. Dit is een appartementencomplex uh, waar op de eerste verdieping mensen wonen... Uh, met begeleidend wonen. Uh, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking... of anderszins hulpbehoevend zijn... En dat zijn ongeveer 8 tot 11 personen die hier wonen. Het gaat om ongeveer vier appartementen. DigiD is weer te gebruiken. Na het ontdekken van een veiligheidslek werd de dienst die toegang geeft tot de overheid via internet uit voorzorg offline gehaald. Kwaadwillende konden mogelijk inloggen zonder wachtwoord en op die manier toegang krijgen tot de achterliggende databases. Het lek is nu gedicht, maar de overheid blijft DigiD goed testen. Altijd zullen er uh, lekken hier en daar in software worden ontdekt... dat is zeg maar, uh, volgens mij inherent aan software. Helaas moesten we gisteren uh, een actie ondernemen door het offline te halen. Dat hopen we dus niet, niet vaak te moeten doen. En dat is echt een noodmaatregel. En vanzelfsprekend monitoren en houden alle systemen goed in de gaten. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC heeft gedreigd de wapens weer op te pakken. De rebellen kondigden 19 november eenzijdig een staakt het vuren aan... bij het begin van het vredesoverleg met de Colombiaanse regering... Regeringstroepen vechten ondertussen gewoon door. Daar moet nu een eind aan komen, zo vindt de vark. In Frankrijk heeft een man zijn vrouw en vier kinderen twee jaar lang in een appartement opgesloten. Het gebeurde in de buurt van Nantes. Toen de moeder kans zag de hulpdiensten te alarmeren, werden ze bevrijd. Onze correspondent Frank Renaud. Hulpverleners kwamen binnen en zagen al snel wat er aan de hand was. De luiken voor de ramen waren allemaal dicht. De muren zaten onder de schimmel. Het plafond zat vol zwarte vlekken. De kinderen waren er slecht aan toe en maakten een duffe indruk. Zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Hun 47-jarige moeder is daar inmiddels ook. De 51-jarige vader is naar een psychiatrische inrichting gebracht. De brand van dinsdag in een Amsterdamse parkeergarage. Die brand is veroorzaakt door een van de bewoners... van het appartementencomplex erboven. Ze reed met een rokende auto de garage in... zei ze op een informatieavond van de gemeente... En net toen ze de Wegenwacht wilde bellen, ontdekte ze vuur bij een van de banden. En toen was het te laat. In elk geval, uh... mea culpa. Ik heb, het. ik heb een foute beslissing genomen als ik hem buiten had laten staan. Applaus voor het mea culpa van deze Amsterdamse. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag staan we aan het begin van een winterse periode.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Het is een normale donderdagochtendspits. En we hadden verwacht dat op het hoogtepunt om half negen. zo'n 150 kilometer file er zou staan en in totaal. Dat klopt. We hebben wel wat ongelukken die voor wat extra vertraging zorgen. vooral op de wegen rond en richting Amsterdam. Dat is op de A1, Amster A, uh, A1 Amersfoort richting Amsterdam. tussen Naarden en Diemen 12 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. tussen Breukelen en Knopend -Holendrecht 11. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A9 diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoeverdorp 12 kilometer. Daar is een rijstrook dicht. Op de ring A10 zuid richting Den Haag voorwatergraafsmeer 7. Dat heeft te maken met een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En een kapotte vrachtwagen veroorzaakt vertraging op de A28. Zwolle richting Hogeveen. Tussen Zwolle Noord en de afrit nieuw 2 kilometer. En daar is een rechte rijstok dicht.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 Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In een Koerdisch centrum in Parijs... heeft de politie vannacht drie dode vrouwen aangetroffen. We gaan naar onze correspondent in Parijs, Frank Renaud. Frank, eh, vermoedt de politie dat ze inderdaad zijn vermoord... Ja, absoluut, want alle drie de vrouwen hadden kogelwonden in hun hoofd. Dus de politie zegt, er is vrijwel zeker sprake van een executie. Minister van Binnenlandse Zaken Manuel Vals reageerde vanmorgen al op de Franse radio. En hij had het heel duidelijk gewoon over moord. Dit assassinat, zijn insupportabel. En ik hoop dat de enquête eruit zal gaan, maar we de enquêteurs werken. Hij had het dus over drie verschrikkelijke moorden, minister Manuel Vals van Binnenlandse Zaken. En hij zei, we moeten nu afwachten wat het onderzoek, wat inmiddels natuurlijk is begonnen, wat dat oplevert. Maar drie eh, dode Koerdische vrouwen met een kogel in hun hoofd. Wat is er bekend over ze? Nou, ze zijn gevonden in het Koerdisch Informatiecentrum in Parijs... rond half twee vannacht. Een van de drie vrouwen, een 32-jarige vrouw, die werkte daar ook. Van de twee anderen is door Koerdische bronnen bekendgemaakt... dat zij politiek actief waren binnen de PKK, de Koerdische Afscheidingsbeweging. Ze zijn gevonden door een vriend die probeerde in contact te komen... met het drietal per telefoon, dat lukte niet... Toen is hij vannacht rond 1 uur half 2 polsocht gaan nemen in het centrum en hij vond daar de drie vrouwen, zoals gezegd, met de kogelwond in hun hoofd dood op de vloer. Ja, en zijn er dan verdenkingen? Want wie zou daarachter kunnen zitten? Nou ja, goed, als je 1 en 1 optelt, hè, er is vrijwel zeker sprake van een executie. Het gaat om politieke activisten voor de PKK. Dan wordt natuurlijk al snel rekening gehouden met een executie. Maar zoals de minister vanochtend ook zei, het onderzoek is echt pas net begonnen. We moeten afwachten wat het oplevert. Goed, als het dan meer bekend is. Hoort u dat van Frank Renaud vanuit Parijs? Door naar de beveiligers. Uh, we hebben al veel partijen gehoord vanochtend in het Radio 1-journaal. De brancheorganisatie wil dat agressie tegen beveiligers harder aangepakt wordt. We hoorden daar Letitia Krivits eerder over. Uh, Mayno, jij bent al de hele ochtend bij een beveiligingsbedrijf. Vertel nog eens, hoe gaat dat bedrijf om met agressie tegen het personeel? Nou, ze hebben er wel mee te maken, hoor, bij Trigion. Ze hebben 8000 medewerkers. En met name natuurlijk als er de directe confrontaties... denk aan bijvoorbeeld de horeca... maar ook uh, types die uh, een winkel uh, leeghalen of vergeten af te rekenen. Laat ik het maar zo zeggen. Dat maken mensen ook mee. Dat maken ze ook mee. En daar staan ze ook voor, om de retail in Nederland veiliger te maken. Te zorgen dat mensen die niet komen steden, en dat is gelukkig nog het overgrote deel, rustig rond kunnen kijken en kunnen winkelen. Herkent u zich in de cijfers die we vanochtend uh, openbaar worden dat, dat het uh, ook bij de beveiligingssector naast politie, ambulance, brandweermensen, dat dat toeneemt? Ja, ik herken me wel in de toename ervan. De cijfers van ons ten opzichte van 2011 over 2012 zijn 10% gestegen. We herkennen ons niet in dat twee derde van de beveiligers geconfronteerd wordt met agressie. U zei het al even, 8000 beveiligers kent Region, waarvan 2000 in de retail in het publieke domein, dus op straat voor controles en op Al andere Parkeren plek. doen jullie ook, hè, bij so voor sommige gemeenten. Als je verkeerd parkeert, bonnetje erop. Ja, ja. Dat zijn de boa's, die hebben jullie ook. Ja, dat zijn de boa's, dat, die ja. hebben wij ook. Die mensen worden soms wel eens link, want ja, dat raak je ze in de portemonnee. Ja, klopt. Die, dat is een onderdeel van de groep uh, meer kwetsbare. Uh, die worden ook apart getraind voor deze zaken. Er is een heel bijzonder protocol voor bij ons. Ja. En ik denk dat door... Een en zo. Dat zit er oh, onder andere ja. bij. Een uh, maar ook leren hoe je eh, al heel snel zeg maar, eh, door eh, verbaal eh, de goede antwoorden verbale agressie... want daar begint vaak fysieke agressie ook mee al kunt indammen. Maar u zegt ook... Het merendeel van onze mensen heeft daar niet mee te maken. Die gaan langs bedrijventerreinen. Oké, okay, als er een inbraak is, we gaan niet op de inbreker op de boef af. Dan bellen we de politie of we hebben we contact met de politie. Ja, de zaak waarvoor beveiligers in Nederland staan... is signaleren, alarmeren en rapporteren van incidenten. Plat gezegd, dus zo snel mogelijk de politie inschakelen als het menens is. Dat is niet omdat ze flauw zijn en weglopen voor, voor dit soort zaken. Maar dat is hun taak. Dat gaat goed. Die risicogroep, dus ongeveer 2000 van de 8000 mensen van ons... Die daar uh, wat meer risico in loopt. Uh, daar vallen die gevallen. En dat zijn er vorig jaar zo'n kleine honderd geweest. Toch ook nog wel. Er zijn er honderd te veel natuurlijk. Er zijn er honderd te veel. Minister Opstelten zei dat ook al voor de politie en de andere hulpverleners. Wij vinden dat toezichthouders dus daarbij horen... en dat daar ook die honderd al veel te veel voor zijn. Letitia Griffith, die we vanochtend in de uitzending hadden... van de Nederlandse veiligheidsbranche, zegt... Ja, je moet eigenlijk zwaarder straffen. Net als wat bij tegenwoordig ambulancepersoneel ook gebeurt. Bent u daarvoor? Ja, dat werk preventief is gebleken. Ook snel straffen. Als je pas je straf krijgt na een half jaar... als je een beveiliger hebt aangeraakt of nog erger... dan is dat niet preventief, dan werkt dat niet. Het moet zich snel voortzeggen. Dus mensen moeten het horen van elkaar... van potverdorie, dat akkefietje, dat is flink fout afgelopen ja. voor me. Ja. Uh, we hebben het hele ochtend Jeroen Buis bij ons. Die is nu twee jaar beveiliger eigenlijk, hè? En u zei het vanmorgen ook al, je moet deescaleren. Dat, dat lijkt mij niet altijd mee te vallen. Valt ook niet mee. Als mensen een rood hoofd krijgen. Dat klopt. Hoe Spacht... doe je dat? Vooral rustig blijven, kalm. En hun ook behandelen met respect. Ook zijn ze tegen je. Ja? Het woord respect valt. Ja. Dat is een, een woord wat in is tegenwoordig. Dat is, uh, één. Je moet sowieso respect hebben voor elkaar. Anders kun je niet samen in uh, deze machtsvrij leven. Ja, en, en toch lijkt het mij wel wat. Je, je, je rijdt ergens, je, je moet optreden, je moet er naartoe. En dan? Dan moet je dus, ja, bewaar de rust maar. Ja. Dank je de koekoek, denk ik dan soms wel eens. Heb je niet af en toe de neiging om, dan, om, om ook boos te worden? Nee, we zijn erop getraind om zo kalm mogelijk te blijven. En onze gewoon inzicht verbreden. Om de mensen ook tot rust te brengen. Ja. U gaat wel eens mee, want u bent oud-politieman, u, u weet wel wat het is. Ja, dat denk ik nog steeds. Ik ga nog elk jaar een paar keer mee. Dan kijk ik in de praktijk wisselend in welke functie dat we ook werkzaam zijn, hoe dat daar loopt. En dan herken je dat de maatschappij natuurlijk uh, zeg maar, qua norm uh, aardig aan het wijzigen is. We zijn makkelijker, we hebben een grotere monden, we bemoeien ons met veel meer dingen. En agressie uh, neemt toe. Uh, dus uh, vanuit de praktijk weet ik dan ook, maar ook uh, mijn collega's vanuit de directie van het region... dat we er heel wat tegen moeten doen, dat we scherp moeten blijven. Je ziet het ook trouwens terug in werkoverleggen naast die trainingen, dat we dit onderwerp bespreekbaar... Maken. Mensen melden het ook echt heel snel als er wat gebeurt en dan kunnen wij weer adequaat optreden. Dat doen we soms ook samen met de politie trouwens. Ik moet een beetje denken terwijl Rotterdam langzaam licht wordt aan vroeger de nachtwaker, de man met de rammelende sleutelbos van de stadspoorten. Maar ja, toen bestond bromsnor nog hè. Verfilm je, hoe verfilm je nou de tsunami op tweede kerstdag 2004? Een Spaanse regisseur durft het aan. We spreken zo of het gelukt is. De verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, Het is al aan het afnemen, het aantal files. Hebben we hebben nog wel wat vertraging door ongelukken. En de meeste vertraging heeft het verkeer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knooppunt Watergraafsmeer 17 kilometer. En een stilgevallen auto veroorzaakt vertraging op de A15... Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 7 kilometer... en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen... die eind december om het leven kwam bij het duel tegen SC Buitenboys... en nieuwsloten, heeft de situatie zelf opgezocht. Dat zei de advocaat van een van de verdachten in Nieuwsuur van afgelopen avond. Volgens deze Geert Imroos blijkt uit het strafdossier... dat de nieuwe huizen de jongens die hem aanvielen heeft uitgedaagd. Ja, mijn cliënt heeft nou ook het, de, het niet duidelijk gehoord wat er zich heeft plaatsvonden. Maar we hebben natuurlijk wel in het dossier wat dingen kunnen lezen... dat de grensrechter ook naar die jongens toeliep, Dat hij met zijn vlag zat te porren. Uh, er zijn ook verklaringen dat hij zei van... ja, sla me dan, één tik is genoeg. Goed, ik wil het daar niet te veel over hebben, want ja... He, die meneer is dood, dat is vreselijk wat er gebeurd is. En het rechtvaardigt niks. Maar het is wel duidelijk dat hij ook die situatie, feiten, ja. wat opzocht op dat moment. Roos vindt dat zijn 16-jarige cliënt moet vrijkomen. De jongen wordt verdacht van doodslag, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Volgens de advocaat heeft geen enkele getuige verklaard... dat juist zijn cliënt de dodelijke schop heeft gegeven. Daarover praten we met de voorzitter van de voetbalclub Buiten Boys, Marcel Oost. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Oost, wat vindt u van de verklaring van de advocaat? Ja, dat is een, een verklaring van iemand die zijn cliënt verdedigt. Uh, dat is zijn werk. En uh, wat ik daarvan vind... Uh, ik vind het een, een zwak verhaal. En uh, ja, logisch dat hij dat doet, maar wel een heel zwak verhaal. Meneer Oost, is het een, een verhaal dat um, klopt of niet klopt? Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. En... Uh, maar als iemand uh, ruim vijf weken vastzit, zit, uh, zal dat verhaal niet echt heel kloppend zijn, denk ik. Mm. Dus je gaat ervan uit dat, uh, ja, dat deze advocaat dat echt doet om zijn cliënt vrij te pleiten? Ja, als hij een heel goed verhaal zou hebben, uh, zal hij niet bij een uh, nieuwsuur gaan zitten, denk ik. Dan uh, zou zijn cliënt toch vrij zijn. Wat, heeft u over die ook uh, verhalen in dergelijke richting gehoord? Want er waren natuurlijk mensen van uw uh, club ook snel bij. Hè? Bijvoorbeeld de, de, de trainer van het elftal. En er waren nog meer begeleiders. Die waren ook snel bij. Hebben die ook dit soort verhalen verteld? Of is het voor u, u echt helemaal nieuw? Nou, dat, uh, dat er eventueel iets gezegd zou kunnen zijn. Uh, hè, dat, uh, is ook, uh, dat is ook gemeld. Uh, maar uh, porren met een vlag en dat soort dingen. Uh, is voor mij helemaal nieuw. En... Uh, maakt ook niet uit, denk ik, uh, of dat wel gedaan is of niet gedaan is. Of wat gezegd is of niet gezegd. Uh, het feit is dat uh, Richard is uh, doodgeschopt uh, toen hij op de grond lag. En uh, ik denk wat je ook zegt of wat je ook met je vlag doet... eventueel uh, niet tegenop staat over deze reactie van deze jongens. Maar dat zegt de advocaat ook, hè? dat, het, dat um, hij het wel belangrijk vindt voor het verhaal... maar dat uiteindelijk uh, de grensrechter is overleden. En dat dat, dat dat het zwaarste telt. Nou, maar dat is ook zo. En, ja. Maar dan nog, hè, ik bedoel, het is zijn werk, hij is advocaat en uh, ik begrijp wat hij zegt. Oké, okay. maar er is en, op geen enkele het, manier uitgedaagd, meneer Oost? Uh, niet dat ik weet. Ik okay. weet dat uh, ik zei net, uh, er is wel wat gezegd, uh, of schijnt wat gezegd te zijn, ik weet het niet, ik ben er niet bij geweest. Uh, en dat is ook uh, wat ook uh, verteld is aan jullie allemaal in media. Mm -hmm. en, uh, maar of je uh, geslagen hebt, en dat soort dingen, ik weet het niet. Mm. Dat durf ik durf het niet te zeggen en ik ga er ook vanuit dat het niet gebeurd is. Hoe gaat het op het ogenblik met buitenboys? Ja, gaat goed. Uh, aankomend weekend uh, is de spelronde weer. En uh, er wordt goed getraind. Uh, uh, ik weet bij de club dat er wel wat veranderd is uh, qua instelling, qua gedachten. Uh, dus uh, daar zijn we druk mee bezig op dit moment. Waar merkt u dat aan? Uh, hoe mensen erover praten. Buiten boys is het niet voorbij nog. Uh, mensen hebben het er elke dag over. En uh, we gaan ook nu uh, vandaag ook uh, uh, het complex zo onderhandelen uh, onder nemen... dat iedereen er ook aan blijft denken uh, met uh, borden langs de velden. Een bord als je binnenkomt van wat er gebeurd is. Maar wat komt daar op te staan? Moet uh, je zeggen dat de regels? Ja, regels uh, als je binnenkomt, van uh, hoe wij uh, vinden dat er bij uh, Buitenboys uh, op de velden je moet gedragen. En doe je dat niet dat daar maatregel tegenover staat? Dank u wel. Toen ze even het woord wilde staan, Marcel Oost, voorzitter van de Voetbalklub Buitenboys. 10 voor 9 geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De werkelijkheid is vaak vele malen overrompelender dan de film. Dus probeer de katastrofale tsunami van tweede kerstdag 2004... maar eens geloofwaardig in beeld te brengen. Spaanse regisseur Juan Antonio Bayona heeft het aangedurfd. Hij maakte The Impossible... die vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen te zien is. Boys, we see this. Oh, isn't it great? <laughs> <laughs> <laughs> Een doorsnee Brits gezin vader, moeder en hun drie zonen, brengt de kerstvakantie door aan de Thaise kust. Paradijselijk is het, in en om het zwembad van het resort. It, Lucas. Totdat... Een enorme muur bruin water aan de horizon verschijnt... en in no time met razend geweld het vakantieoord binnen Dendert. Vluchten is onmogelijk. De vijf worden met tientallen andere badgasten meegesleurd in de stroom. Velen worden geraakt door puin dat meegenomen wordt met de kracht van het water. Mommy and Lucas are on their own right Vader ziet als hij bij bewustzijn komt, zijn twee zoontjes weer. Maar moeder en de derde zoon zijn spoorloos. Een wanhopige zoektocht volgt. One life, Ik zal voor je familie Ik kijk in alle ziekenhuizen kijken en in alle schelden kijken. Ik zal ze vinden. Moeder, gespeeld door Naomi Watts, blijkt zwaar gewond, maar uiteindelijk vinden ze elkaar terug. Het is het waargebeurde verhaal van het Spaanse stel Maria en Enrique Belon... die in Thailand met hun drie kinderen de tsunami ter nood overleefden. Regisseur Bayona had lange gesprekken met ze voor hij het script schreef. The Impossible werd deels gefilmd aan de Thaise kust... deels in een Spaanse watertank van 120 bij 60 meter... waar de vloedgolf nageboost werd. Het kostte Bayona vier jaar om de film te maken. Zo... Filmrecercent Koen van Zwol van NRC Handelsblad heeft de film al gezien. Meneer van Zwol, goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt me niet eenvoudig om zo'n uh, onderwerp uh, als thema van je film te nemen. Vindt u dat de regisseur erin geslaagd is om de tsunami en het verhaal geloofwaardig in beeld te brengen? Nou, laten we beginnen met de tsunami. Uh, je, je, je mag het niet zeggen, maar je ziet er uh, natuurlijk schitterend uit. Of laten we zeggen, imponerend. Uh, uh, Eigenlijk kan iedereen op dit moment met de computer... wel wat tsunami uh, als special effect eruit toveren. Maar niet zo goed als dit. We hadden onlangs bijvoorbeeld de film Beet... waar twee uh, haaien dan een winkelcentrum in, uh, in de spoelen. Dat is een soort horrorfilm. En dan zie je dat het, dat het heel goedkoop gedaan is. Maar dit is echt schitterend. Het is, uh, ze worden echt meegesleurd met, door zo'n muur water. Er drijft van alles hier rond uh, dat, dat levensgevaarlijk is. En uh, het is niet één, het zijn er meer achter elkaar. Zoals het ook in het echt was... En het gaat het land inwaarts en dan weer terug naar zee. Ja, het is een, uh, uh, ja, een overlevingsstrijd die een kwartier duurt. En dat is, uh, ja, je zit er middenin als kijker. Hm. Maar daarna, meneer Van Zwol. Want blijft het verhaal daarna boeien? Blijft het overeind? Ja, het is een oud probleem van rampenfilms. De ramp die komt op een gegeven moment... En daarna wordt het toch een beetje, uh, daarna loopt het een beetje leeg. Wat het laatst bij, uh, drie jaar geleden bij de storm uh, van Ben Sombo gaat over de watersnoodramp. Ja. En dat gebeurt ook na twintig minuten, is de overstroming. En daarna is het toch een, uh, ja, daarna is het nog uh, ongeveer anderhalf uur rondplonzen door het water. Op zoek naar een verdwenen baby. En wat toch op een of andere manier, ja, dan heb je toch het gevoel dat de climax allemaal wat vroeg ligt. Um, dat is een, ja, een algemeen probleem van, uh, van rampenfilms. Je kan ook niet zeggen van, weet je wat, we wachten gewoon anders. Anderhalf uur in de laatste vijf minuten doen we de ramp. Dat ja, ja. werkt ook niet goed. Mm. Oké, okay. en, en uh, ja, we beleven de tsunami um, door de ogen van een Brits gezin... dat op vakantie is. Is dat een gegeven dat werkt in de film? Nou, het, het werkt wel in de film. Wij, wij kunnen ons ermee identificeren. Maar wat natuurlijk wel het probleem is... het is een ramp waar 300.000 Aziaten bij overleden zijn. Sri Lankanen, Indonesiërs, uh, Thais. En um, enkele duizenden toeristen... Maar als je die film ziet, heb je de indruk dat die Thais uh, eigenlijk geen centje pijn hebben ondervonden van de vloedgolf, die, ja, die staan een beetje onduidelijk murmelend helpen ze de mensen. Die doen eigenlijk hetzelfde als de ramp deden. Oh ja, kamermeisjes ja. kralen verkopen, uh, helpen, dat soort dingen. En als Thais zou ik me enigszins beledigend voelen en je zou zeggen dit is niet uh, de definitieve film van de uitwerking van de tsunami, het is meer een, een bedorven vakantie. Hmm. Helpt het wel uh, dat je weet dat het een waargebeurd verhaal is of dat het in ieder geval daarop gebaseerd is? dan de film hiermee afdoen hoor. Het is een, een, een best een imponerend uh, overlevingsepos. En uh, ja, het is echt gebeurd. En ik kan ook moeilijk een film maken waar iedereen gewoon maar dood gaat. Hè. Dat is ook het probleem van de Holocaust-films. Die gaan ook altijd over een paar overlevers. Ja, terwijl de meeste mensen natuurlijk gewoon zijn doodgegaan in concentratiekampen. Hm. Maar ja, daar kun je een film over maken. Dat is nee. ook weer waar. En die Bayona, ik zie op het uh, filmbestand dat hij uh, vaak korte films en video's heeft gemaakt. Is het heel knap eigenlijk dat hij zo'n lange film uh, heeft nou, aangedurfd of niet? Eén horrorfilm heeft hij op zijn naam: uh, The Orphanage. Oké. Okay. Over een. Uh, ja, dat is een spookachtige film over een uh, ja, uh, geest van kinderen die in een weeshuis rondhangen. Ja, ja, Hij weet ja. heel goed raad met special effects en ook wel met emoties. Okay. Um, maar je, je, je kan zeggen, voor een Thai of een, of een, of een, of een, of een aziaad uh, moet je nog even wachten op een volgende film. Filmgeest de set Koen van Sol van NRC Handelsblad. Dank.